11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax... nemen juridische stappen tegen de benoeming... van de nieuwe directie van de Amsterdamse Club. Ze noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind... en Martin Sturkenboom niet rechtsgeldig. De bezwaren richten zich niet tegen de drie personen... maar tegen het niet naleven van het voetbaltechnische beleid... staat in een verklaring. De benoeming werd gedaan door de Raad van Commissarissen... maar commissaris Cruijff was daarin niet gekend... De verklaring is behalve door Cruijff ook ondertekend door Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Ronald de Boer. Wat de juridische stappen precies inhouden is nog onduidelijk. De Europese Commissie is blij met het begrotingsakkoord in België. De plannen die de beoogde premier Di Rupo vanmiddag presenteerde, kunnen op de voorlopige goedkeuring rekenen van Eurocommissaris Reen. Zo komt het Belgische begrotingstekort in de plannen volgend jaar uit onder de 3 procent... en zien ook de voorstellen voor 2013 en 2014 er goed uit, zegt Reen. België stond onder zware Europese druk om forse bezuinigingen door te voeren. Volgens DiRupo is het de grootste saneringsoperatie in de naoorlogse Belgische geschiedenis. Voor volgend jaar gaat het om ruim 11 miljard euro. Het opnieuw bekijken van wapenlicenties heeft 29 mensen hun vergunning gekost... Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS bij de politiekorpsen. Na het drama in Alfa aan Rijn in april zijn alle 70.000 wapenvergunningen tegen het licht gehouden. De manieren waarop korpsen dat deden lopen uiteen. Zo kregen in Groningen bijna alle schutters bezoek van een agent. In Twente was de screening vooral administratief en werden nauwelijks huisbezoeken afgelegd. Een vergunning werd bijvoorbeeld alsnog ingetrokken omdat de eigenaar een strafblad had... of omdat de wapenhouder, net als de schutter in Alphen, psychische problemen had. Volgens de politie bewijst het lage aantal intrekkingen... dat het vergunningensysteem behoorlijk goed werkt. In Jemen is oppositieleider Basintwa benoemd tot interim premier. De vicepresident heeft hem gevraagd de regering te vormen. Basintwa werd vrijdag voorgedragen door de oppositie als premierskandidaat. President Saleh ondertekende woensdag een akkoord over zijn aftreden. Daarin is ook geregeld dat hij niet zal worden vervolgd. Hij droeg toen taken over aan de vicepresident. Toch ondertekende Saleh eerder vandaag wel een decreet... waarin hij amnestie aankondigt voor iedereen die wat hij noemt... fouten heeft gemaakt in de crisis van de afgelopen maanden. De politie heeft een jongen van 15 uit Maasluis opgepakt... nadat hij een bedreiging op Twitter had gezet... Hij schreef dat hij er vanavond om half acht een schietpartij zou zijn in het winkelcentrum Koningshoek in Maasluis. Het bericht leidde tot veel meldingen bij de politie. Na zijn arrestatie zei de jongen dat hij wilde zien welke gevolgen zijn tweet zou hebben. De bouw van een omstreden spoorproject in Stuttgart kan doorgaan. Een meerderheid van de inwoners van de Duitse stad heeft in een referendum ingestemd met het miljardenproject. De tegenstanders wilden dat de bouw van het grotendeels ondergrondse spoornetwerk zou worden stilgelegd, omdat het plan veel te duur zou zijn. Volgens de overheid kost het zo'n 7 miljard euro. Tegenstanders verwachten dat het project 2,5 keer zoveel gaat kosten. De nominaties voor Sporters van het jaar zijn bekend. Voor de titel Sportman van het jaar zijn Turner Epke Zonderland, Schaatser Bob de Jong en Schermer Bas Verweilen genomineerd. Voor sportvrouw van het jaar schaatste Irene Wust, wielrenster Marianne Vos en zwemster Ranomi Kromenwit-Jojo. Voor de sportploeg zijn genomineerd het Nederlands Hongbalteam, de estafette zwemsters op de 4 4x100 vrije slag en de shorttrack-schaatsters van de aflossingsploeg. Roger Federer heeft voor de zesde keer de officieuze wereldtitel tennis op zijn naam geschreven. In de finale van de ATP World Tour Finals won de 30-jarige Zwitser in drie sets van de Fransman Songa. Federer is de eerste tennisser die het toernooi... met de beste acht spelers van het jaar zes keer heeft gewonnen. De Australiër Mark Webber heeft de laatste race... van het Formule 1 seizoen op zijn naam geschreven. Hij was de snelste tijdens de Grand Prix van Brazilië. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die de wereldtitel al op zak had... kwam als tweede over de finish. Jensen Butte werd derde en verzekerde zich daarmee... van de tweede plaats in het eindklassement. In de eredivisie is FC Twente verder achterop geraakt... in de achtervolging op koploper AZ. De nummer drie van de ranglijst kwam in Arnhem niet verder dan 0-0 tegen Vitesse. Twente heeft daardoor nog maar drie punten voorsprong op Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers wonnen vanmiddag met 3-0 van NEC... en Feyenoord klopt de RKC met 2-1. Het weer. Vannacht plaatselijk ligt de vorst in het zuiden kans op een mistbank. In de loop van de ochtend lost de mist op. Morgen een droge dag met veel zon, het wordt een graad of negen. Na morgen neemt de bewolking toe en neemt de kans op neerslag toe. Dit was het NOS Journaal. Hallo Utrecht! Deze minder fileberichten zijn speciaal voor jullie regio. Want we gaan de doorstroming hier eens flink aanpakken. Op de A12, de A27 en de A28 leggen wij spitstroken en extra rijstroken aan. Tot eind 2012 zijn we bezig. En dat betekent tot die tijd helaas verkeershinderen in de regio Utrecht. Op vanA leest u er alles over. Uh, Piet, het juichbandje? Oh, uh, sorry. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Kijk, de buurs lijkt wel een achtbaan.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Hans LaRouche. Soms kom je op Twitter van die kleine pareltjes tegen. Pareltjes van durf, van doorzettingsvermogen. Vanavond bijvoorbeeld een tweet van AT5. Maandagavond, zeiden ze, doen we verslag van de ledenraad bij Ajax. Mooi, dacht ik. Logisch. Amsterdam-immers. Maar ze voegen er nog iets aan toe. Dit. De uitzending stopt pas wanneer er duidelijkheid is. En dat trof me, dat is nou zo dapper. Want duidelijkheid, Ajax, dan moet je langer uitzenden dan bij Openendorp Dorp... of meer geduld hebben dan bij de Belgische kabinetsformatie. Dan moet je gaan voor, nou, eeuwigheid. Eén schale troost. In al die tijd die het duurt zal Johan Cruijff toch wel vast een keertje willen inbellen. Eén keertje Johan, omdat ze zo hun best doen... Goedenavond. Over liefde gaat deze uitzending. Liefde en bewondering. Bewondering voor de gewoonste wielrenner die Nederland ooit heeft gehad. Joop Zoetemelk, De grootste, gewoonste. Over de liefde voor chemie, voor moleculen, voor wat ze allemaal kunnen. Voor doodmateriaal dat misschien ooit levend kan worden. Voor lekker eten, zo lekker dat het drie Michelinsterren verdient. En bewondering, ja misschien voor democratie. In Congo. Want daar zijn morgen verkiezingen. Maar nu eerst het nieuws van zondag 27 november. Syrië werd verder onder druk gezet om te stoppen met geweld tegen demonstranten. De Arabische Liga stemde in met harde economische sancties. De Arabische landen spraken af om alle banktegoeden van het regime te bevriezen... en alle handel met Syrië stil te leggen, tenzij het om levensmiddelen gaat. De maatregelen leiden in Syrië tot woedende reacties van aanhangers van president Assad. Het was opnieuw een bloedige dag. Militairen zouden zeker 22 betogers hebben gedood. In Egypte waren ook vandaag weer protesten tegen het militaire bewind. Betogers op het tarierplein in Cairo willen dat de militairen haast maken met democratische hervormingen. Morgen beginnen parlementsverkiezingen, maar NOS-verslaggever Sander van Hoorn betwijfelt of die een oplossing brengen. Er zijn zoveel problemen. De afgelopen tijd is er geen campagne gevoerd. Er zijn tientallen partijen in een kiesstelsel dat volgens mij niemand begrijpt. Dan zijn er nog richten over omkoping, zorgen over de veiligheid. Hoe dat morgen in zijn werk gaat, ik maak me grote zorgen. Maar een zorg minder in Jemen, want daar is na het vertrek van president Saleh vandaag een nieuwe premier benoemd. Hij moet binnen twee weken een regering van nationale verzoening vormen. Ook het nieuwe Marokko krijgt vorm. De gematigde islamitische partij voor gerechtigheid en ontwikkeling is de winnaar van de parlementsverkiezingen en mag de nieuwe premier leveren. De boogpremier van België, Elio Di Rupo, lichtte de begroting toe waarover de zes coalitiepartijen het gisteren eens werden maar eerst dankte hij de Belgen voor hun geduld. Zij wachten al bijna anderhalf jaar op een regering. Merci pour leur patience. Di Rupo wil flink bezuinigen om het begrotingstekort onder de 3% te brengen. We maken systematisch jacht op de verspilling... en we drinken de staatsuitgaven terug... Of die bezuinigingsoefening slaagt, hangt volgens die roepen niet alleen af van regering en het parlement. Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken om uit de crisis ons land te halen. De Europese Unie is tevreden over het akkoord in België. Dan in eigen land, want daar was veel te doen om de harde wind... Het KNMI deed een waarschuwing de deur uit voor windstoten tot 85 km per uur, vooral aan de kust. En de Stormvloedwaarschuwingsdienst verwachtte problemen door hoogwater. Maar het viel allemaal reuze mee en wie ging uitwaaien aan het stand vond dat extra prettig. Heerlijk! <laughs> Heerlijk, ja, echt lekker. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Naast mij zit Helene Ekker, die de kranten van morgen kent. Zeker, er, er worden zo weinig huizen verkocht dat steeds meer koophuizen worden verhuurd. Maar makelaars die daarbij helpen houden zich lang niet altijd aan de regels. En dat leidt tot grote problemen voor de woningeigenaar, meldt het AD. Niet alleen vragen de makelaars hoge vergoedingen, zowel aan huurder als verhuurder. Maar erger is dat veel makelaars fouten maken bij de contracten... en vergunningen die nodig zijn voor het verhuren van die huizen. Een woordvoerder van de zogenoemde stichting Tijdelijk Twee Woningen zegt... Ook vertellen ze de verhuurders niet dat hun bank op de hoogte moet stellen. Als de bank erachter komt, kan dat ernstige gevolgen voor de huiseigenaar hebben. Malafide praktijken bij parkeren rond Schiphol is een kop in de metro. Als je je auto stalt bij Schiphol, krijg je hem soms met deuken... of 100 kilometer extra op de teller terug. Dat gebeurt bij tientallen malafide parkeerbedrijfjes rond de luchthaven. Voor een paar euro krijg je er al een parkeerplek. Maar om de prijzen zo laag te houden, worden auto's te dicht bij elkaar gezet. En klanten geven hun autosleutel bij aankomst af. Onbegrijpelijk, vindt de ANWB. Ze weten niet eens aan wie ze de sleutel geven. En dat alleen om een paar tientjes te besparen. De Shard of Glass, een wolkenkrabber in Ambro in Londen, past niet meer in deze tijd. Dat zegt de baas van de City of Londen, Lord Mayor. Met zijn 310 meter moest deze glasscherf het hoogste gebouw van Europa worden. En dat lukt niet meer, want dat staat inmiddels in Moskou. Wel wordt het nog het hoogste gebouw van de Europese Unie. In een interview met The Times, aangehaald door de Volkskrant, zegt Meyer dat hij de extravagante wolkenkrabber niet meer bij een tijd vindt passen... waarin de extravagante salarissen van bankiers en topondernemers... steeds minder geaccepteerd worden. En wat de zakelijke interesse in de wolkenkrabber betreft... krijgt de Citybaas misschien wel gelijk. Een half jaar voor de opening is er nog vrijwel niets verhuurd. Wie geeft er nog een cent voor het klimaat? Die vraag staat in het dagblad De Pers. Over een jaar loopt het zogenaamde Kyoto-verdrag af. En morgen begint opnieuw een klimaatconferentie, nu in Durban... waar gepraat wordt over een vervolgverdrag. Maar, zo stelt de krant, het zou al heel mooi zijn... als er van eerdere afspraken niets wordt teruggedraaid. Precies op tijd, schrijft de Telegraaf, worden de wintersportgebieden in Midden-Europa op hun wenk bediend. Vanaf woensdag gaat het in de Alpen flink sneeuwen. De Franse Alpen zijn het eerste aan de beurt, daarna volgen Zwitserland en Oostenrijk. En dan is het daar gedaan, met de groene dalen en het zonovergrote weer. Marokkaans-Nederlandse gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen... komen gezamenlijk in actie tegen het dumpen van vrouwen, schrijft de Volkskrant. In een tiental steden zetten ze morgen de problematiek op de lokale politieke agenda. Elk jaar worden in Marokko zo'n 80 vrouwen en zo'n 100 kinderen... door hun echtgenoot of vader achtergelaten. Het is een topje van de ijsberg, zegt initiatiefneemster Fatima Talbi... uit Rotterdam, want maar een klein percentage vrouwen durft zich te melden. Het overkomt bovendien niet alleen Marokkaanse vrouwen. Maatschappelijk werkers uit het hele land kregen signalen... dat ook vrouwen en kinderen worden achtergelaten in Turkije, Irak... Iran, Egypte, Pakistan en Afghanistan. Trouw meldt dat de Bijbel integraal tot hoofdhoorspel wordt bewerkt. De letterlijke tekst, woord voor woord, van kaft tot kaft... vertelt regisseur Peter Tennaal. De Bijbeltapes Tapes heet het project. De regisseur weet waar hij het over heeft. Eerder werkte hij de complete romancyclus, het bureau van J.J. Voskala om voor de radio... net als de bommelverhalen van Maarten Toner. Over zeven jaar zijn de Bijbeltapes Tapes te beluisteren. Op 150 cd's. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Three Days, Bruce Springsteen. En juist vandaag werd bekend dat De bos uh, Pinkpop komt afsluiten volgend jaar. En als je hem hebt met zijn enige concert in de Benelux... dan kan volgens mij de rest op pingpong niet meer kapot. Morgen zijn de presidentsverkiezingen Congo. Het op één na grootste land in Afrika. In hoofdstad Kinshasa is journaliste Anneke Verbraken. Goedenavond. Goedenavond. Maar, ha Hallo. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot kalmte en zelfbeheersing vandaag... bij die verkiezingen van morgen. Is het, is het zo onrustig? Ja, het was, uh, gisteren was het heel erg onrustig. Er zijn drie doden gevallen. De politie schoot met scherp op mensen van de oppositie. Uh, er werd gisteren plotseling uh, werden alle manifestaties werden verboden. En uh, nou, de politie besloot maar om eventjes met kogels in het rond te gaan strooien. Uh, de afgelopen weken uh, tijdens de campagne zijn er ook al veel mensen gewond geraakt... en zijn er wat doden gevallen. En de verwachting is wel dat het morgen behoorlijk chaos gaat worden... Uh, mensen denken, uh, uh, uh, roepen allemaal van, nou, er wordt ontzettend gefraudeerd. Uh, er zijn stemmen die zeggen van, nou, er liggen al honderden, uh, duizenden uh, stembiljetten ingevuld te wachten bij de stembureaus. Uh, stemmen worden gekocht. Uh, er is al sprake dat mensen roepen van, nou, gebruik niet het, het, uh, het potlood of het, uh, de, de pen die je krijgt in het stembureau. Want als je het uh, hokje aankruist, is dat na nou 30 minuten weer verdwenen. Uh, het land gist en broeit en, en echt op dit moment. En is er dan wel vertrouwen in die verkiezingen? Geen enkele. Nee, de, de, de enige die denk ik vertrouwen heeft in, uh, in deze verkiezingen is uh, de president, Kabila. Uh, maar de andere mensen, uh, heel veel mensen, hebben geen enkel vertrouwen in, uh, in deze verkiezingen. Uh, je moet je voorstellen, Congo is een enorm groot land. Het gaat om 32 miljoen mensen die kunnen gaan stemmen morgen. Uh, om, ja, er zijn uh, 63.000 stembureaus waarvan een groot aantal ergens in de middle of nowhere zitten. Mensen moeten soms 20, 30 kilometer lopen om een stembureau te bereiken. Uh, er wordt morgen gestemd. De verwachting is dat het stemmen tot ver na middernacht doorgaat... omdat heel veel mensen zich bij het stembureau zullen melden... En uh, ze een, uh, een stembiljet moet doorlopen van 68 pagina's. Dat kost even tijd. Nou, als je nagaat dat in uh, Congo uh, geen elektriciteit is, dan is en het is om zes uur is het pikken donker. Dan kun je wel voorstellen hoe dat in het stembureau ongeveer uit moet zien. Ze hebben twee zaklampen uitgedeeld per stembureau. Dat, ja, dat wordt het wordt gewoon chaos. Maar er zijn dus twee verhalen. Dat is Het ene verhaal van de logistiek, de chaos. En het andere verhaal is ja. het verhaal van ja. laten we zeggen, het, het wantrouwen, het geweld tegen de oppositie. Uh, wat geeft nou de doorslag? Zijn mensen, laat ik zeggen, ondanks al die problemen toch van plan om te gaan stemmen? En eventueel, nou ja, dan toch maar het gevaar te trotseren? Of, of, of is er een heel ander beeld? Nou, het is, het is verdeeld. Er zijn, <coughs> sorry. er zijn mensen die, die zijn vast van plan om te gaan stemmen, wat er ook gebeurt... Maar er is ook een gedeelte, dat houdt het gewoon voorzien. Dat, dat laat het uh, onverschillig eigenlijk wat er gebeurt. Uh, en uh, ja, dat is op zich wel triest. Want dit zou voor Congo, maar ook voor Afrika. een mooi staaltje kunnen zijn hoe het zou kunnen gaan. om uh, zeg maar opnieuw te stemmen en een, een democratie uh, ergens te vervestigen. Zou Kabila verliezen als dat geweld er niet zou zijn? Uh, ...zijn oppositie zegt natuurlijk van wel. De, de oppositie zegt uh, met name Tissakedi, maar ook Vital uh, Kamere... ...die zegt van nou, uh, Kabila wint omdat hij uh, de schatkist tot, tot zijn uh, beschikking heeft... ...en omdat hij de politie en uh, de militairen tot zijn beschikking heeft. En voor een deel hebben ze daar denk ik ook wel gelijk in. Maar uh, De oppositie heeft verzuimd om zich zeg maar, te verenigen. Ze spreken niet met één stem, ze staan niet achter één kandidaat... Uh, ...waardoor ze het Kabila wel erg makkelijk maken ook om te winnen. Dus Kabila zal winnen morgen? Uh, dat denk ik wel, maar ik denk ook dat uh, uh, zeker Tishegedi en Kamer deze uh, uitkomsten zullen gaan aanvechten. In Ifortus in hadden we na de verkiezingen twee presidenten. Het zou in Congo zomaar kunnen dat we na de verkiezingen drie presidenten gaan krijgen... ...die zich uh, alle drie uitroepen tot president. Oké, okay, dank Anneke Verbraak. Ik ga er even over doorspraken hier in de studio met René Grotenhuis, de directeur van de, de ontwikkelingsorganisatie Cordate. Welkom, Goedenavond. avond. We hoorden een beetje dat beeld van, van, van, van chaos en geweld. Is dat ook wat, wat, wat, het beeld dat u heeft van Congo? Nou, Ik denk dat Congo, Congo is een land wat uh, uh, van heel ver komt als het gaat over oorlog en geweld. En, en aan het oosten van het land is het nog steeds een heel onrustig gebied. We horen nog steeds regelmatig over opstandelingen. We horen nog steeds verhalen van, uh, van verkrachtingen van vrouwen. We horen nog steeds verhalen van een niet functionerend rechtssysteem. Kortom, wat dat betreft is Congo een heel uh, kwetsbaar land. Tegelijkertijd zie je ook dat het land uh, na vijf jaar en uh, na de eerste verkiezingen uh, economisch gezien uh, stappen maakt, uh, langzamerhand uh, opkrabbelt. Enorm veel uh, energie is er in het land. Uh, ik, ik noem het vaak de slapende reus van Afrika. Uh, een land met een enorm potentieel, rijke grondstoffen... enorm enorme rijke uh, uh, landbouwpotentieel. Een jonge bevolking, de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Daar zit enorm veel potentieel. Kortom, het is een land wat heel veel kan... Maar wat uiteindelijk ook door de politiek en door het geweld. wel heel erg in die ontwikkeling belemmerd wordt. En is Kabila, de huidige president. die vermoedelijk dus zal winnen. is dat uh, iemand die. laat ik zeggen, dat, dat geweld. zo'n orgie van geweld. Uh, laat ontstaan om zijn eigen positie te verbeteren. Of is hij iemand die toch probeert. daar een beetje verder mee te komen. een beetje, een beetje te ontworstelen aan het clichébeeld? Uh, Kabila heeft heel veel gedaan. Uh, dat moet je dan wel nageven. om. Um, om een soort eenheid in het land te creëren. Na, na 2006, na de eerste verkiezingen, echt het beeld van... wij zijn één land, we moeten niet weer uit één van allerlei etnische groepen... die elkaar gaan, gaan, gaan betwisten. Van de andere kant is het ook helder dat de man um, uh, deze verkiezingen ook wel gebruikt... En, en zijn positie als staatshoofd gebruikt om er... Um, om uh, uh, zijn positie, om herkozen te worden. En bovendien uh, ook het geweld wat er nu is... ook wel gebruikt om tegen mensen te zeggen... als je mij nou kiest, blijft er in ieder geval stabiliteit. En wij weten ook van, van onze contacten in Congo... van onze partners in het oosten van het land... dat ook veel mensen op hem zullen stemmen... omdat ze denken, uh, wat we één ding wat we niet willen... is weer terug naar oorlog en geweld... en daarom maar voor de veiligste weg zullen kiezen. Mm -hmm. Daarnaast is Congo, uh, ik zou ook, u zei het al, een slapende gigant. Er zijn veel voor, uh, voorraden, veel Grondstoffen. Tegelijkertijd zie je dat mede daardoor dat China zich meldt en dat de oriëntatie van Congo aan het veranderen is. Wat, wat, wat, wat is aan de hand in het land? Ja, het land heeft, is, is echt van uh, zijn oriëntatie aan het verleggen. Kabila heeft. Onlangs nog is gezegd, uh, wij willen in, in 2030 willen wij deel zijn van zeg maar wat dan de BRICS is gaan heten. De nieuwe opkomende machten zoals dus India, Brazilië, China, behoord. Brazilië. En wij zijn uh, uiteindelijk groot en rijk genoeg om over twintig jaar ons te melden bij die club. Dat geeft iets aan van de ambitie en het is verre van, van realiteit... Maar dat past ook wel in zijn poging om dat land een soort uh, uh, gezamenlijke ambitie te geven en een toekomst te geven. En nou ja, dat, uh, daar wil hij zeker met deze verkiezingen uh, een tweede termijn voor afdwingen. Maar een land met zoveel geweld onder verkiezingen is in zekere zin natuurlijk ook kwetsbaar. Ja, eh, als je kijkt naar Cordage Partners die bijvoorbeeld in Oost-Congo bezig zijn. Daar zie je, ik heb al net al gezegd, de kwestie van, van geweld, vrouwenverkrachtingen. Maar ook bijvoorbeeld de mensen die in Oost-Congo opkomen voor eerlijk eh, beheer van grondstoffen. Eh, Publish what you pay, eh, transparantie over inkomsten uit olie en mijnbouw. Eh, die worden daar ook eh, steeds sterker op dit moment eh, bedreigd. Uh, uh, met het leven bedreigt. En zo zie je dat uiteindelijk ook de pogingen om die rijkdom voor een kleine elite in Congo uh, uh, vooral te gebruiken, dat die pogingen ook wel doorgaan. En daar is de combinatie met China, die natuurlijk heel weinig op heeft met mensenrechten, met democratie, met, met transparantie. Die is natuurlijk geen fijne combinatie als je, als je, uh, als je en je land wilt ontwikkelen. Uh, je, je steun zoekt bij China en uh, ja, dat met weinig democratie gepaard wil gaan. Is er een alternatief voor Kabila? Ik denk dat er op dit moment uh, moeilijk een alternatief te vinden is. Zeker ook omdat ze de, de, de, tegenst de tegenstanders van hem zijn uh, heel erg versplinterd. Spelen voor een deel ook uh, toch weer de, de, de, een ka de kaart van uh, nou ja, stukjes etnisch, uh, etnische uh, achtergrond. Uh, dat helpt niet. Uh, en ik denk dat wat dat betreft uh, er voor Kabylie op dit moment... niet heel erg makkelijk een politiek alternatief te vinden is. Ik ga nog even terug naar Anneke Verbraak in uh, Kinshasa... Als u dat zo hoort, denkt u dan dat, dat, dat Congo over vijf jaar onder Kabila... als hij verkozen wordt, toch een stapje verder eh, is gegaan op de, in de goede richting? Nee, ik geloof het voor geen meter, moet ik zeggen. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik denk dat Kabila niet zo goed is voor, uh, voor Congo. Um, ik, ik ben het dus niet zo eens met, uh, met de directeur van Coordade. Uh, uh, uh, de mensen hebben uh, meer vertrouwen. Nee, ik moet niet zeggen dat de mensen meer vertrouwen hebben, maar uh, ik denk dat Kabila uh, zijn tijd eigenlijk wel gehad heeft. En, dat, uh, en, en er zijn veel mensen, vooral in het oosten, en het is heel belangrijk voor Congo, die eigenlijk willen dat Kamerheer-president wordt. Uh, en daar zou dus ook wel eens uh, de revolutie uit kunnen breken op het moment dat blijkt dat Kabila daar meer stemmen heeft gekregen dan Kamere. Uh, dan Want hij is daar, is daar als een als vorst onthaald uh, vorige week. Okay, meneer Groot, daar is uw reactie daarop. Ja, ik, ik denk dat terecht, ik ben het met, met Anneke eens... dat het oosten van Congo, dat is het kwetsbaarste gebied... ook als het gaat over conflict... Maar om uh, te denken, ik ben, ik, ik ben bezorgd over de vraag of da van daaruit nu uh, een oplossing voor heel Congo komt. Het probleem is dat het een groot land is met heel veel diversiteit. En de vraag is waar komt de stabiliteit vandaan? En, en uh, ik denk dat Kabila in de komende jaren veel meer aandacht aan het oosten zal moeten besteden. Ook veel meer aandacht zal moeten besteden aan de mensenrechten en geweld dan alleen maar aan economie. Maar uh, of daar nu uh, de oplossing zit voor de toekomst van Congo, dat is ook heel moeilijk te, vinden. Uh, dat is moeilijk te zien. Goed, mag ik u beiden danken? Oh, <coughs> De Memories van Crystal. Het was mij eerlijk gezegd met mijn alfa-verleden een beetje ontgaan. 200, 2011 is het jaar van de chemie. En om dat jaar goed af te sluiten... komen nationale en internationale chemici vanaf morgen drie dagen lang bijeen... op het Chains-congres. De grootste chemische conferentie in Nederland. En hier in de studio is Bert Meijer... hoogleraar chemie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In Nijmegen, in Santa Barbara. Uw wonder Spinoza-prijn. Om te beginnen, waar, waar staat Chains voor? dat is, uh, staat in het Engelse naam voor... Uh, Chemistry as Innovative Science. Dus in het Nederlands chemie als innovatieve wetenschap. Okay. Is, we, we hebben allemaal dat beeld luisteraars waarschijnlijk ook... tenzij gespecialiseerd van uh, mannen, een paar vrouwen in witte jassen... Uh, de, de, de laboratoria. Is dat ook wat, wat, wat chemie voor u is? Nou, voor mij misschien wel, omdat we aan het begin staan van elke ontwikkeling. Mm -hmm. Maar chemie zie je voortdurend om je heen, de hele dag. En dat is ook de reden waarom... Uh, dit jaar het jaar voor de chemie is om nog eens st stil te staan... bij het feit dat de afgelopen zeg maar 150 jaar... de chemie zoveel heeft gebracht voor de maatschappij. Aan nieuwe geneesmiddelen, aan nieuwe materialen. Aan zorgen voor katalysatoren toren, voor de energie. Voor uh, nieuwe middelen, zodat er genoeg geproduceerd kan worden aan voedsel. Dat dat heel veel mensen eigenlijk ontgaat. Dat dat alleen maar gaat door middel van ontwikkelingen in de chemie. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Wat, wat, wat moet ik voorbezien? U zit... Uh... U zit in uw laboratorium en u besluit, uh, laten we zeggen... de emmer uh, die dertig die, die, die jaar geleden nog kapot ging als je erop ging staan... Uh, zo te verstevigen dat hij uh, niet meer kapot gaat. Dat is zo'n zo eenvoudige toepassing. Moet ik het me zo voorstellen? Ja, is, is zeker, de, want de chemie heeft eigenlijk twee invalzoekende. De eerste is proberen de eigenschappen van bijvoorbeeld het materiaal... een plastic beter uh, te maken, zodat je met minder materiaal meer kunt dragen. Tegelijkertijd probeer je het proces om die verbindingen te maken, om het plastic te maken... zo energetisch gunstig te doen... en ook met grondstoffen die zo weinig mogelijk belastend zijn voor de, voor de maatschappij. Dus wat we continu doen is meer maken met minder. Minder energie en minder grondstoffen. En het gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld bij een, bij een plastic... Laat ik een heel mooi voorbeeld nemen. Uh, uh, vroeger als je een kogelvrij vest moest hebben... dan had je allemaal metaal om je heen. Dat mm. Vele kilogram. Tegenwoordig is dat bijna een vestje die niks meer... Weegt omdat het materialen zijn die nu zo ongelooflijk sterk zijn. Ze maken dat zelfsleven. is zelfs een, een badkaak van in Amsterdam, bijvoorbeeld. Ja, he, ja, voor, uh... ja. <laughs> ja, voor het museum. Dus dat is een, een voorbeeld ja. van ja. wat er de afgelopen 150 jaar is gebeurd. Mm -hmm. wat is, en ik, het is natuurlijk een, een, een, een, een simpele samenvatting van mij, maar wat, wat, wat is voor u, dat ik zeg, datgene waar chemie voor staat, wat is de, de, de mooiste uh, uitvinding die in die afgelopen 150 jaar is gedaan? Nou, de, de, de mooiste vind ik zelf, dat is, die gedaan is door Van Hof. Dat is degene die 110 jaar geleden uh, de Nobelprijs heeft gekregen. De eerste Nobelprijs in de chemie. Uh, iemand die uh, dat werk heeft gedaan terwijl hij in Amsterdam en in Parijs werkt. Op hele jonge leeftijd heeft laten zien dat de chemische structuren in drie dimensies uh, je kon voorstellen. Niet in twee dimensies. Vergelijkbaar met dat we vroeger dachten dat uh, de aarde plat ik was. Dan zeggen, dat is hetzelfde het verhaal. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus dan kun je je bijna niet voorstellen dat er 135 jaar geleden is geweest. Dat vind ik een prachtig voorbeeld ja. van een jong persoon die een hele nieuwe invalshoek geeft. En iedereen die op dat moment enige naam en faam had in de chemie... die zei van, ja, die jongeman is gek. En datzelfde vind ik nu vandaag de dag nog. Dat wij, die allemaal bezig zijn... dan heel lang en heel lang in een bepaalde gevestigde positie innemen... zijn heel erg dogmatisch vaak in het vasthouden aan dat... terwijl je juist moet luisteren naar de jonge mensen die met nieuwe ideeën komen, ook een beter zicht hebben op de toekomst. Want zij werken aan de toekomst voor hun over 50, over 50 jaar. En uh, dat is iets wat de wetenschap sterk heeft gehouden, altijd. En wat ook in de toekomst uh, moet hebben. En dat is ook het leuke van Change, dat, dat symposium. Daar ja. spreken ongelooflijk veel jonge mensen over hun ja, verbeelding in de wetenschap, in de chemie. En welke revolutie begint daar? Wat, wat, is, wat, wat zal de Van het Hof van morgen daar in Nijmegen zeggen? Uh, nou, Het is in Maassen overigens. Maar oh, Maarsen, dat, okay. ja. de, de, we zullen voortdurend doorgaan met het uh, uh, meer voor minder... Dus met minder dingen, betere dingen doen. Dat moet ook wel, omdat we over eh, zeg maar 40 jaar met eh, 10 miljard mensen op deze aarde leven. Dan hebben we vreselijk veel benzine nodig, vreselijk veel materiaal... Vres, vreselijk veel geneesmiddelen. Daar wordt aan gewerkt. Dat zal een gestage doorontwikkeling zijn. En er komen wel kleine ontwikkelingen. Een nieuwe fonds en een katalysator die het weer beter maakt. Maar de werkelijke vernieuwing komt in het moleculaire gedachtegoed. En Dat is natuurlijk een beetje een mo moeilijk woord. Maar het zal zo zijn dat we straks snappen hoe... Ons lichaam, hoe ziektes, hoe materialen, hoe grote dingen... helemaal op het moleculaire vlak begrepen zijn. En dat zal een revolutie betekenen in uh, heel veel ontwikkelingen. En we hadden uh, vanavond een voorgesprek met een van de grote experts... uit Harvard University, Stuart Schreiber, die morgen ook zal spreken. Die zegt, ik ben ervan overtuigd, dat, dat is zolang ik leef. En hij is al, al iets van vijftig, denk ik. Die, die heeft gezegd, van: wij gaan dat van kanker op dezelfde manier oplossen... zoals dat nu voor aids is opgelost. Door onze moleculaire invalshoek... van het begrijpen van complexe moleculaire systeem. En dat is de ware revolutie. Daar ben ik ook zelf ja, in. Ik ja. geloof ik enthousiast. Over ja, dat van. zie ik aan u. Dat. En ik hoor het aan u. Uh, wat is uw eigen revolutie? Want ik begrijp dat u zich richt op uh, van doodmateriaal levend materiaal maken? Ja, dat is mijn droom. Als een, als een droom? Ja, maar ja, droom. je moet een droom hebben volgens ja, mij. Juist, ja, juist in ieder vak. Ja. En wat betekent dat? Nou, wat het, wat het betekent, dat is dat... Uh, je uh, heel veel uh, moleculen waar je nu mee werkt... zijn eigenlijk statisch en bewegen niet, zijn ook in evenwicht. Terwijl als je naar een cel kijkt, die zijn voortdurend evenwicht, steeds energie ingepompt en, en nieuwe moleculen inge, ingepompt. En daardoor leeft het. En wat nu de, de, de chemici proberen te doen is ook om systemen te maken... die bepaalde eigenschappen daarvan uh, eigenlijk simuleren. Laat ik het zo maar zeggen. Dus echt leven maken is een groot woord. Maar wel om naar dynamische systemen te gaan... waar voortdurend uh, energie wordt ingestopt. En dat zal een... Totaal ander beeld geven van de chemie zoals we daar vandaag de dag naar kijken. Geef u daar eens een hele concrete invulling aan. Ook onderdeel van die droom. Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen eh, als het als om dat dode materiaal gaat... dat eigenschappen van, van, van levende eh, organismen zal hebben? Nou, onze, onze eigen groep is heel druk bezig om een materiaal te maken... wat eigenlijk hetzelfde is als wat je bij in het lichaam hebt. heb je een cel. En een cel zit in de omgeving. Wat heet een extracellulaire extra, extra matrix. En dat is allemaal in, in beweging. En wij zijn heel ver in het totaal artificieel zo'n systeem maken... waar zo'n cel zich in beweegt en leeft... op een manier dat hij niet herkent dat hij eigenlijk zit in een volledig plastic omgeving. En dat betekent dat heel veel componenten tegelijkertijd een rol spelen. Die moeten acteren als de cel iets doet. Dat is bijvoorbeeld iets waar we vandaag de dag mee bezig zijn. Maar wat de toekomst zal geven, ja, we zullen het zien. Kijk... Uh, het onderzoek wordt nu in Nederland enorm gestimuleerd door uh, NWO... de uh, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ik denk dat ze het fantastisch doen om die nieuwe droom voor de toekomst... en voor uh, de jeugd van vandaag neer te zetten. Niet alleen dat ze zelf wetenschap kunnen doen... maar ook dat de maatschappij leefbaar is over 40, 50 jaar. En ik hoop niet dat wij mee worden gezogen in, in de Europese crisis... dat alles morgen moet worden opgelost... en dat wij allemaal aan het werk moeten om morgen een probleem op te lossen. Want dat is niet waar de toekomst ligt. Ik denk dat u morgen politici veel te vertellen heeft... met al die mensen die op het symposium zijn. Mag ik u een heel goed symposium toewensen in Maarsen? Ja, dank u wel. Hartelijk dank. I've been dancing by day job. Oh, I wonder what the hell I do. Bills keep piling up my doorsteps but all I think about is you, ooh, ooh. my sweet consolation. Oh, imagine at the break of day, I'm gonna sign my resignation. I'm packing up and leave today. We're gonna drive down to the ocean, feel it fine. Ooh, ooh. Smell like greasy summer lotion, sipping wine. it Fan Hammond Soul met Love Drunk. En daar komt de gele trui over de finish. Juist, punt en wel met Gerry Kneteman naast hem. Hij wordt omringd, dus hij wordt daar ongeveer onder de voet gelopen. Verslaggevers, publiek, supporters. Daar is Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten. Joost Utemelk over de finish, hand in hand met Gerry Kneteman. Als een racefiets een bagagedrager zou hebben gehad... dan zou Joop Zoetemelk waarschijnlijk iedere dag... naar zijn toeretappe zijn vertrokken... met een pakje brood onder de snelbinders. Zoetemelk, de gewoonste man onder de grote. Een rustige, stille jongen uit Rijpwetering... die we allemaal dachten te kennen. What you see is what you get. Maar bij Zoetemelk torste de bagagedrager een ander verhaal. Morgen komt er een biografie over hem uit... door drie journalisten geschreven. Ik begroet een van hen. Wielerjournalist Peter Ouwerkerk, goedenavond. Dag, goedenavond Frans. En dan de telefoon is een uh, oud ploeg. ploegmaat, Henk Lubberink. Ook goedenavond. Goedenavond. Peter Auerkerk, het is een prachtig boek. Ik begrijp dat zoetemelk uh, als een knipsels, zijn trui, zijn verhalen... in koffers had opgeborgen. Hoeveel ja. mo moeite heeft het eigenlijk gekost om um, ze hem te laten openen? Uh, eigenlijk niet zo heel veel. Maar uh, er zat één gevaar in dat hij eigenlijk heel veel... meteen in de open haard wilde gooien. En toen ik zag, toen die koffer helemaal open was... die eerste, toen ik bij hem was in begin april... Toen zei ik van Joop, het is goud. Uh, goud dicht doen, uh, niet meer naar kijken, dat doen wij wel. Uh, en toen kwam hij even later met nog een andere koffer naar beneden. En later is collega Joop Holthuizen ook nog weer een keer bij hem geweest... voor een uh, aantal interviewsessies. En toen kwam hij met nog twee koffers. Hmm. Dus zoveel moeite heeft het niet gekost eigenlijk. Hij had bovendien gevraagd of, uh, of hij die biografie wilde, wilde schrijven. Nou, dat wilden we eigenlijk uh, best... Hoe ingewikkeld uh, het karakter zoetemelk uh, voor ons wellicht ook in elkaar stak, omdat ja, uh, er hing nou eenmaal rondom zoetemelk een bepaald beeld van die zegt niet zoveel. Mm -hmm. En dat wilden we openbaren, daar wilden we wel eens achter kijken. Maar heb... We, we ja. hebben ook gezegd tegen hem van, uh, je werkt mee Joop, ja we, we gaan uh, een aantal dingen gaan we, gaan we jou uh, bevragen en, uh, en werk je daar uh, in mee. En dat is allemaal voor elkaar gekomen eigenlijk. Maar waarom wilde die stille jongen, die eigenlijk inderdaad maar twee woorden nodig had vaak, waarom wilde die nu wel een uh, biografie laten verschijnen? Hij vermoedde dat er rond zijn 65e verjaardag, hij wordt op 3 december dus uh, over een paar dagen wordt hij 65, dat er wel een aantal anderen zouden zijn die daar aandacht aan zouden uh, willen besteden. En op een of andere manier had hij misschien kennelijk toch ook wel behoefte... om, om dat verhaal op een uh, ja, vertrouwde manier... Met, uh, met mensen die hem uh, zijn hele carrière hebben gevolgd... nog eens een keer doorspreken. En hij zegt, ik heb liever dat jullie het doen... dan dat, uh, dan dat anderen ermee uh, vandoor gaan. Dan is er één boek en dat is het hele verhaal. En daarmee is het, uh, ook meteen het open boek ook meteen gesloten. Ze had ook wel het idee dat het onvermijdelijk was... dat er één keer dat verhaal over je op zoetmelk verteld moest gaan worden. Met hem uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. De, de, de, hij is daar niet zelf mee aangekomen. Maar wij hebben in uh, al die jaren, uh, Holthuizen en ik, dat we hem gevolgd hebben... toch wel een stil vermoeden gehad dat er iets achter die façade... achter die geslotenheid, achter die gordijnen, schuil ging. En uh, als je dan gaat graven, als je dan journalistiek... eerst de oude cirkel circle gaat, uh, gaat bevragen, dus familieleden... mensen die heel dicht bij hem hebben gestaan... Uh, dan kom je tot, uh, vrij snel tot de waarheid. Want uh, eens te meer omdat er ook wat familieleden waren die vonden... met name zijn zus, die zei dat ja, het, moet, uh, het moet nu maar eens verteld worden... Ja. wat hij eigenlijk allemaal heeft doorstaan. En ja, want, want als ik je ja. even mag onderbreken, dat is de grootste ja. onthulling in het boek. Hè, dat hij een vrouw had die, die langdurig aan de drank was, een ongelukkig huwelijk... en dat hij eigenlijk alles, alle trainingen om haar heen moest inrichten. Dat hij eigenlijk op eieren fietste. Ja, of dat uh, als zodanig de onthulling... oké, okay, dat, dat zijn de feiten, maar... Ja, ja maar de invloed, zijn de invloed ja, daarvan. we zijn eigenlijk met name op zoek gegaan... Uh, naar, naar het waarom van, van, die, van die stiltes. Uh, er was iets uh, ja, dat hem belemmerde eigenlijk om, om uh, in het openbaar... Die aardige jongen te zijn die, die in het begin van zijn carrière was. Uh, Henk de Linge heeft ooit een interview met hem gemaakt in 1970, in zijn eerste toer. En dan zie je een onschuldige, praatgrage jongen. En die praatgrage, onschuldige jongen, die werd gedurende zijn carrière werd hoe langer, hoe geslotener eigenlijk. En ook daarna is dat niet, uh, is dat niet veranderd. En wij constateerden allemaal, uh, eigenlijk vorig jaar met uh, de start van de Tour de France in Rotterdam, dat er opeens een andere zoetemelk was. Dat er een soort oude zoetemelk, een, een, een grappenmakende zoetemelk, een, een, een vrolijke man... Uh, ja die gelukkig was uh, dat kon je bijna aan zijn gezicht aflezen dus uh, ja dat verhaal dat, dat lag eigenlijk uh, voor het oprapen als je daar maar voldoende op inging en, en uh, onderzoek naar deed en uh, nou, dat is een belemmering geweest in zijn carrière en dat, uh, dat heeft hij ook uh, nu al zodanig ook, ook duidelijk beaamd. had die vrienden in het peloton met wie hier, hier ooit over heeft gesproken van ploegleider ik weet het niet. Ik, denk, ik begrijp dat Henk Lubberding ook aan de, aan de andere kant hangt uh, van, de, van de telefoon. En Henk die heeft hem natuurlijk als coureur, als collega... heeft hij hem uh, heel duidelijk meegemaakt. En ik weet niet met wie hij... Ik denk niet dat Soetemelk echt heel veel vrienden in de peloton had. Het was een vrij gelijkmatige man die geen vijanden... nog vrienden had, die zijn eigen weg ging. En ik weet niet wat hij uh, deelde met anderen. Maar Lubberding zou bij uitstek iemand zijn geweest... met wie hij wel wat geheimen had kunnen... Nou, we gaan het nu vragen, he? want Henk Lubberding is inderdaad aan het lijn, dat uh, we hebben we al gedacht gezegd. Meneer Lubbenink, u, kende u het verhaal van Joop Soetemelk? Nou, om eerlijk te zijn, de laatste jaren, uh, ook dat hij... Uh, ja, misschien net nog dat hij fietste, maar vooral daarna... Ja, toen, uh, toen was het voor mij wel duidelijk, maar ik wist niet... in hoe erg de mate was van uh, drankgebruik. Mm. Dus, maar ja, het is al wat, uh, wat Peter schetst. Ja, en zo schets ik hem ook, uh, heel stil... Uh, een man van heel weinig woorden, maar toch een heel prettig mens. En uh, ja, dan heb je toch wel een, be een be bepaald respect en uh, een bewondering voor zo iemand. Dat heb ik altijd gehad. Ook toen hij bij ons in de ploeg kwam. Ja, dan is het vanzelfsprekend dat je wat meer uh, met hem in contact zou komen. Maar eigenlijk dat ook niet. Was, was hij een vriend eigenlijk, of had hij een vriend? Nou, niet dat ik, niet dat ik weet. Ik, misschien buiten fietsen ook nog niet eens. Dat, maar ja, dat zijn dingen die. Uh, die, die, heb, die heeft Peter hem, of Joop hem misschien wel gevraagd. Dat weet ik niet. Of hij buiten het fietsen. een vriend had. Bij het fietsen, uh, dus fietscollega's, kan ik me niet indenken dat hij daar. een echte vriend bij, bij, bij had. Maar, maar goed. Uh... Hij was uw kopman hele hè, in de hele tijd van. van uh... sorry. Ja? Ja. ja? Nee, ik wilde even naar de, naar de Tour uh, die hij won. Wat, hij was uw kopman, hè? Hij, hij, ja, uh... hij, kwam in 80, hij kwam in 80 in de rallyploeg. Met, uh, met het verhaal uh, bij Post natuurlijk dat hij de Tour uh, zou kunnen winnen bij de rallyploeg. Want ja, we konden ook elf etappes winnen en, en dicht rijden in een Tour. Maar winnen dat was bij ons nog nooit aan de orde geweest. Maar met zoetermelk erbij moest dat uh, appeltje eitje zijn. Maar dan leg je natuurlijk bij Zoetermelk al heel veel druk op. Ja. Maar iedereen uh, was wel van mening dat uh, als er iemand met druk om kon gaan, dan was het Joop. Want. want Joop was altijd hetzelfde. Maar hoe deed hij dat? Want kijk, Merckx, die werd kannibaal genoemd. Armstrong was de bos. Hino, dat was ook zo'n, laat ik zeggen, superieure heerser. Ja. En Joop Zoetermelk was, uh, ja, die, die hield zijn mond. Hoe, hoe, hoe, hoe deed hij dat? Hoe leidt hij een ploeg? Zoals, zoals ik hem uh, gekend heb in de Messier-tijd, dus in zijn glorietijden. Um, ja, uh, ook met uh, geen gebaren, geen woorden. Ik heb eigenlijk nooit gesprekken met hem gezien met ploegmaats. Uh, en in Franse ploegen is dat volgens mij ook niet aan de orde. Uh, ze, ze behoren hun taken te kennen en uh, ik zeg niet dat ze het altijd doen. En dan werden er misschien wel eens een paar woordenwisselingen na de tijd uh, uitgewisseld wanneer het niet goed liep. Maar ja, een Fransman in, in, in een teamverband rijden. Ik heb er nog maar weinig Fransen zien doen. En daar heeft Joop ook wel eens een nadeel bij gehad. En dat was toch wel uh, ook de uitdaging voor Joop om in de rallyploeg te komen. Want daar was het wel een echte team. En uh, ja, en dan komt hij in zo'n team. En dan is het, het hele voorjaar, uh, tot aan de Tour, tot in de eerste week van de Tour... ...was het ver onder zijn niveau van wat hij eigenlijk zou moeten hebben om de Tour te winnen. Dus er was heel weinig vertrouwen in Joop. Alleen niemand van de jongens, ook Peter Post niet, liet merken... Dat het vertrouwen in hem weg was. En uh, ja, dat is al een knap staaltje. Maar onderling hadden wij zoiets van, nou ja, dit komt nooit goed. Ja, maar hij bracht de, ge de gele trui naar Parijs uiteindelijk, hè? Ja, maar daar is ook wel een din en ander, En dat zal allemaal ja. in dat boek staan, wat er allemaal heeft afgespeeld. En het waren mannen als Raas, Prim, Priem, die hem toch wel uh, van God voor hier en God voor daar, uh, links en rechts is een paar keer uh, de oren hebben gewassen. Dat hij zelfs de dag na het ritje van Roubaix gaat het hele boek niet verklappen, want dat zal er zeker in staan. Dat hij zelfs een sprint aan wou trekken voor Jan Raas. Dus hij was helemaal van slag en hij, hij, hij begreep heel goed van, uh, ja, jongens, ik heb hier toch wel een paar steken laten vallen. En uh, ik moet mijn verantwoording dragen en uh, ik zal toch laten zien dat ik mijn mannetje sta... Ja, en zo is Joop ook een beetje uh, bij ons in de ploeg toch wel wat losser gekomen. Aan tafel werd hem toch dikwijls gevraagd van, hey, uh, Joop zeg ook eens wat en uh, vertel eens een verhaal. En dan vertelde hij een verhaal. Ja, en dan kwam ook wel een beetje het verhaal uh, zoals een, een echte kopman, mm -hmm. denk ik vaak is. Hij is toch wel egocentrisch heel erg met zichzelf bezig. En dan vertelde hij soms een verhaal dat uh, Weile Gerdie Gneterman wel eens s'avonds op de kamer te hebben zei van, well, nou, ik geloof dat hij alleen die koers heeft gereden. Hij vergeten dat ik ook nog uh, mijn steentje heb bijgedragen. Dus, dus een bepaalde, uh, ja, ja dat, is, dat, is, dat is ook zoete melk. Ja. Wij denken allemaal, ja, een stille jongen. En, uh, maar, maar ik denk dat je dit soort uh, resultaten haalt ook omdat je je kunt op bepaalde manieren kunt afsluiten en kunt, kunt leven als een monnik en ook een leven naast, uh, een privéleven ernaast hebben... wat ik dus ook dat stukje ja. wat ik heb mogen lezen, ook gelezen heb. Ja. We dat is, dat is... ik me wel kan indenken dat je, dat je ook blij bent dat je van huis bent... en dat je uh, je kop alleen maar op die koers kunt zetten. Ja, Nee, begrijp, we wilden het ook aan hem vragen trouwens, hoor. Maar uh, Joop Soetemelk zelf had het idee van... nou, publiciteit, uh, dat is wel genoeg geweest. Ik uh, ben morgen bij dat boek en dan uh, ga ik snel terug naar Frankrijk. Ja. Uh, Peter Ouwekerk... Um, ja. Wat is uiteindelijk Joop Soetemelk? Hij, hij wordt, werd in België, het is een beetje aan het veranderen... werd hij een kakker genoemd, een wieltjeszuiger, een defensieve renner. Iemand die altijd in de schaduw van Merckx aan het wiel plakte. Um, maar jullie hebben daar een heel ander beeld van, hè? Die eeuwige tweede, dat nuanceren jullie. Ja, dat wordt genuanceerd omdat we alle overwinningen... dat heeft Jacob Bergsma, de derde schrijver van het boek... allemaal boven water gekregen. Die heeft eens een keer in alle archieven gezocht... en die is uiteindelijk gekomen tot een... Mondselijk totaal van 428 overwinningen die Zoetemelk ooit heeft behaald. En dan kun je geen eeuwige tweede worden genoemd. Maar als je 428 maal eerste bent geweest, dan ben je voor ons de eeuwige eerste. En de stelling van Joop Zoetemelk is ook... als ik mijn vrouw niet had ontmoet, die overigens in 2008 overleed... dan was ik nog beter geweest. Wat, wat, ja, had dat, dat... wat was dat geweest? Drie keer de Tour, vijf keer de Tour winnen? Uh, dat is niet alleen te wijten aan, uh, aan, zijn, uh, aan zijn huwelijkse staat, denk ik. Dat uh, ontkent hij ook, uh, dat dat de enige oorzaak is geweest. Maar hij is in 1974 in de Midi-Libre zwaard in val gekomen. Heeft hij een rotsbeenfractuur achter zijn oor heeft hij gekregen. En daar is bijna een hersenvliesontsteking uit ontstaan. En daar heeft hij zeker uh, Twee volle seizoenen heel slecht uh, ja, op kunnen recupereren. Ondanks allerlei uitslagen die hij toch nog, uh, die hij toch nog boekte. Maar hij zat in 1974 in een bepaalde flow, zou je nu zeggen, uh, die het Merks ontzettend moeilijk zou hebben gemaakt. En als hij overeind was gebleven in die Midi-Libre. dan zou hij ongetwijfeld een zeer serieus kandi uh, kandidaat zijn geweest om Merks te onttronen. En dat vonden die Belgen niet leuk. En uh, ja, dat schreven de Belgische media en dat werd overgenomen door de supporters. En zo is eigenlijk de mythe ontstaan dat Soetemelk een, een, bleke, een bleke Hollander was. Heren, dank u wel. Als ik vanavond naar huis rijd, dan kom ik bij Reep Wetering langs het Joop soetemelk pad. En ik zal daar even de denkbeeldige pet afnemen. Dit was met het oog op morgen. Morgen zit hier Eva Jienik. Ik wens u een goede avond. Vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste glas im Stehen. is alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl In mei dit jaar vroeg Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling, mij mee te gaan naar Ivoorkust, omdat de situatie daar heel ernstig is. De ellende van de duizenden vluchtelingen daar zal ik niet meer vergeten. Maar we kunnen snel hulp bieden. Een week na ons bezoek had Stichting Vluchteling de noodzakelijke hulpgoederen ter plekke. En toen Tineke mij daarna vroeg om bestuursvoorzitter te worden, heb ik meteen ja gezegd. Ik zet me graag in voor Stichting Vluchteling. Helpt u mee? Geef dan op Giro 999. Dit is Radio 1.